Nou, dat wordt een verschrikkelijke dag. Maar goed, voorlopig staat hij nog niet op de stoep. Hé? Nee? Wedden? Wedde dat hij nou op de stoep staat? Volgens mij heeft hij zichzelf meegepost als pakketje. En ongefrankeerd. Als dat ze is, dan zijn we failliet. Ik ga ze even open doen. Ik kom eraan. Ja. Nou, hij kan er geen kramp van in zijn vingers hebben gekregen. Nou, meid, Trees, kop op. Een paar uur net doen of je het leuk vindt en dan is hij weer verdwenen. Gaat het, ouwe? Owe, je troep. Ik nog geen pas binnen de deur en je wordt hier al beleidigd... ...dat ik in een bejaard te huis woon, ben ik nog niet oud. De jaart is niet oud, hoor je dat? Hé, hey, hoor je dat? Ja, pa. Dag, oh. vader. Ach, hé. Hey. Dag, Toos. Nee. Hallo, vader. Uh, ja. Nou, eh... Uh, ...kom hier, kinders, hoor, hè. Nog eentje. <lacht> nou, nou, het val in de prijs, hè. <lacht> ja, hoor. Je bent altijd mijn favoriete schoondochter geweest. Ah, je hebt er maar één. Huh? we hebben zitten pa? Uh, nee, ik blijf liever staan. Ik heb de hele weg gezeten. Ga je van ervan staan, hè? Als je zo bejaard bent als ik. Van al dat zitten. Ik moet je zeggen, Pete, jongen, Een verademing. Wat wat? Door mijn oude buurt te lopen. Ze hebben er één grote troeven van gemaakt. Een gore rotzooi. Maar de sfeer krijg je nog ruik. Je ruikt naar mijn neus open staat. Ruik je, hoe, hoe moet ik dat noemen? hè? Gewoon mijn oude buurt. En dat doet me rikketik goed. Dat. Dat je hard, je. Dat Ik weet het niet hoor. Het is er allemaal zo goed verzorgd. En ze zijn er zo proper. Dat gelukkig wil je. Maar zit er staan van oude mensen. Ja, kostschoolmeisjes, zie je er niet van. Nee, nee, jammer. Maar ik, ik verveel me te pletter. Roep ik van de wijk tegen Bolle, Jan. ei, hey. Bolle. zullen we even klaverjassen? Roep Roept die nee. Nou, hey. Ik moet naar de therapie. Ze moeten allemaal naar de therapie. Godgansel lekker naar de therapie. En een ga Homer, ja, zijn ze helemaal niet voorin? Zitten zit zit zit we zit zit te eten? Zijn we klaar? Nou, iedereen zijn bord legt. Nou leg ik mijn gebied. Leg ik op het bord van het oude meisje wat naast mij zit. Een gaantje gewoon. Nou, ik zeg met mevrouwtje, nou, uit uw uh, toetje niet op. Nou, kijk, kijk ze. Ziet ze mijn gebied, begint te gillen. Ik zeg, nou, dan snabbel ik het wel even weg. En ik pak dat gebit en stop dat weer in mijn snij. Nou, dat kunnen ze niet tegen, Vinden ze niet leuk. Kunnen ze niet om lachen. Ja, in ieder geval kan ik er hier even over praten, hè. Het is zellig dat je een paar uur langskomt. Wat? Je denkt nog niet dat ik dat hele pokèmd heb afgelegd voor een paar uur? Ik bedoel, ik had eigenlijk gedacht, omdat jullie het zo gezellig vinden. Ik blijf nog wat langer, dacht ik, een paar dagen. Je hebt mijn brief toch wel ontvangen? Ja.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 Nee, nee, nee, dat was ik vergeten. Kijk, dat wou ik er wel bij schrijven, maar toen had ik de brieven op de post gedaan. Maar ik dacht, nou ja, een paar dagen, hè, dan ga ik een nieuwe brieven schrijven. Nee, u was natuurlijk nog uitgeput van de vorige. Ja, ja kijk, kijk, papa, we vinden het natuurlijk heel leuk als je hier blijft. Alleen, we kunnen hier niet te slapen hebben. Je hebt toch al, hè? Je hebt toch een kamer over? Dat slaapt Harry. Die heeft toch de kamer gehuurd, die wolte het in. Harry? Mijn broer. Oh, de broer van Toos. Hoe heet hij? Trace. Ik, ik dacht dat je Harry zei. Urgh. Nou ja, wat maakt het uit. Eh, woont die lala man nog steeds hier? Nou, lekker. Trouw je met iemand, krijg je gelijk de hele familie over de vloer. En je vader. Tj, je bloed eigen vader kan niet eens een nachtje blaad. Nog niet een nachtje. Harry betaalt voor die kamervader. Kom je op familiebezoek? Moet je er zeker nog voor betalen? Dee, Toos bedoelt... De, de, de Trace bedoelt dat Harry. Laat maar, alsjeblieft. Ik zeg maar niks. Ik ga al, ik ga wel weer terug naar het huis. Ik ga dat dood, maar ik ga wel weer terug. Nee, nee, nee, nee, nee, rustig, rusten, rustig, maar dat. dat, dat Met ijs, nou. Voor één nacht hier. Moeten we moeten toch een oplossing kunnen vinden. Toch? Hm? Dank je, jongen. Dank je. Baanen, jongen. Jo, jongen, jongen. Dat doet me ergens aan denken. De jongen. Je neever. Ja, graag. Glazij, dan uh, een. Zeg, is die broer van jou nog steeds zo zacherang? En goedemiddag allemaal. <laughs> maar kijk eens aan als dat de oude heer de breker niet is. Maar Welk heugelijk feit geeft ons de eer van uw bezoek? Ach, nou ja, laat ook maar. U bent hier en dat alleen al geeft ons vreugde.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 Fijne zwager van me, wij hadden gedacht. Oh, nee. En voor één nacht, ja die voor één nacht. Je krijgt toch wel even op de bank gaan leggen slapen. Ik betaal je 500 gulden per maand en niet om op de bank te slapen. Nou, dan slaap ik wel op de bank. Maar je moet het zelf weten, hoor. Ik ga om half wel aan de bed. Wat blijft die borrel, jongen? Half elf. Maar dan zit ik hier nog met mevrouw of? Ik had gedacht... Trees en Peek die gaan wel naar de film, naar de eerste voorstelling. En trouwens ook naar de tweede, en daarna misschien naar de nachtfilm. Zeg, zeg, wat ben jij van plan? Ik ga om half elf plat. Maar wij niet? Wij hebben zoveel te bepraten. En dat is toch geen doen met een ronkende oude kerel tussenin? Laat die dan maar teruggaan als het thuis. Gut, gut, gut, gut, wat een medemenselijkheid. Is dat nou liefde? De trap afgeschapt worden door een vreemde?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 God, de wonderen zijn de wereld door die uit. Mijn zoon de directeur van een handje vol oude fietsen. Mijn zoon directeur, en dan moet ik in de stalling liggen slapen. Ja. Nee. Ja. Hou je kop zeg aan jij. Toen of gelijk. Oh. Wat is het? Oh. Oh, oh vader, wat is het? Oh. hij oh. wat wat opeens? opeens. Mijn nou verwonding. Oh, speelt er eens weer op. Ja ja ja ja, kalm kalm kalm. Kalm, kalm, kalm maar. Ouwe, we vinden wel een oplossing. Oh. Even denk. Kijk. Ja kijk.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 Ik wil eens dus ook dat hij je in een fietsenstal zal gaan liggen pitten. Ik verdomme het! Ik verdomme het! De hele avond opgesloten in de slaapkamer, in mijn eigen huis. We hadden naar de villa moeten gaan. Ja, ja, ja, ja, ja. En hij hier alleen laten met het mens. Geen denken aan het is hier geen seksclub. En dan daarbij wilde de kaartjes niet betalen. Maar dat kan toch niet? Ja, ik zet gewoon de deur op kier. Beetje gaat te ver. Ik, ik wil graag weten hoe hij te ver gaat. Nog een kopje koffie, mevrouw Duivelshof? Graag. Blieft u echt geen petit voertje? Nee, dank u. Ik hou er niet zo van. Nee, ik eigenlijk ook niet. Ze zijn met te klein. Vindt u ze niet klein? Nou, verschrikkelijk klein. Ik hou meer van die... Van die grote punten. Mm. Lekkere grote punten. Met, met slagroom of mokka. Ja, deze zijn wel klein, maar lekker goedkoop. Het andere gebak was uitverkocht. Een ons petit fours heb je gekocht. De, de kakker. U hebt wel een aardig hutje. Woont u hier helemaal uh, alleen? Ja, nee. Dat wil zeggen, mijn zuster en haar man wonen bij mij in. Ik kon er zelf geen woning krijgen. Arme luid. Ja, zegt u dat wel. Echte zielenpoten. Hoor je dat, pees? Hoor, hoor je dat? Nee, nee, nee. Als jij zal op de eruit dan hoor ik niks. Maar ze zijn er niet altijd. Ik bedoel, nu zijn ze toch niet? Nee, nee, nee, nee vandaag zijn ze bij de vader van mijn zwager in de stalling. hè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 Wat doet u zo oud voor de kost? Uh, ik ik uh, rentenier. En, uh, ik krijg het geld en dan. Uh, Geeft u het weer uit? Uh, precies. Interessant. Een <laughs> tenier ja, op mijn zak. U heeft echt een heel leuk hutje. <laughs> wat doe je nou? Ik kan het niet meer aan horen hoor. Hun intieme conversatie. Oh, oh, oh, wat hebben die elkaar veel te vertellen? En dan te bedenken dat mijn arme oude vader. <truimert>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 Volgens mij, hoor ik ratten? Gadverdamme verdammet ratten. Is nog voor mijn tijd? Tussen de mensen weer die kerkers met ratten? God, Ik ben de graaf van Monte toch niet? Ik moet hier weg. Ik hou het hier niet uit. Uh. Uh. We hebben het geluk. Uh. Pardon. Uh.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 Nou leg ik je moeder Straks word ik opgeprestigd door de ratten en dat andere gespeis. Oh, die neus. Die colleren neus. Ik zweer je, dit is nog erger dan het bejaarde te huis. Dat uitgekookte stuk vrij te ballon maken op mijn bank. Wie weet wat hij de doet. In die, do oh, die geriefelijke huiskamer. Oh, dat heeft mijn zoon zoveel laten komen. Wat een jongen. Mijn haag eigen... Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ik moet hier weg. Ik pik het uit. Ik hoef dit toch dus zeker niet te pikken. Oh. Oh. Mijn oude lichaam. De deur. De deur. Waar is de deur nou toch? zit hier ook geen zodenbitten. So Ah oh ja, hier, hier is de deur hebben. Krijg nou, ze, Het is op slot, ze hebben hem afgesloten en ik heb geen sleutel. Hallo, Help. Help. hallo, hallo, Hamme, dieren, hallo, wat te Hallo, halve, is er iemand? Hallo. Meneer, je zelfs nou eens weggaan Ga nou maar slapen. Ik moet het de wc. Als ik nou eens heel zacht... Nee, hou het nou maar even op. Ja, hoe lang nog? Ze hebben maar het over de krant van vandaag. Ze zijn pas op pagina drie. Ze moeten het toch ergens over hebben? Je hebt het toch niet over dat krant op je eerste afspraak. Ik bedoel, waar hadden wij het over? O, toen. Over het weer. Ja, maar weet je nog waarom? Jij las toen nog geen krant? Nee, nee jij wou een zandvoort. Ja, ja, dat is waar. Ja, dat leek me zo romantisch, toch? de fiets van Amsterdam naar Zandvoort. Ik trappen, jij achterop, regen, hagel. Had je witte, jij maar een Zand. Toch was het romantisch. Het was koud. Ja, nou, ga ik plassen. Wacht nou nog heel even. Nou. Is iemand aan de deur? Ja. Je kunt dan de wezen midden in de nacht. Kom op, Trees. Trek je hondjes aan.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 Op, ah, jij, ja, opgesloten in de fietsverstelling. Ik heb uren staat te schrijven voor deze barmhartige, deze aardige agent de deur forceren. Deur forceren? Zeg, ouwe gek. Ik heb heb mijn voordeur erbij Nou, moet jij eens heel goed luisteren, joh. Jij kunt tegen een oma-agent niet zomaar ouwe gek zeggen, hoor. Ik heb het helemaal niet tegen oma-agent, ouwe gek. Ik heb het tegen jou. En de vol. Juist, als je hem niet aanpakken. En de volgende keer hier meteen door in je ja, kamer, dat? Wacht eens even, mag ik, ik even misschien weten wat er hier aan de hand is? Ja, ja ik, nou, ja, ja, ja, ik weet Stilte, stilte, Ja, dat heb je ook gedaan. Stiltoff, ik laat jullie allemaal opsluiten. Meneer, heeft u deze oude bal opgesloten in uw fietsenstalling? Is dit die zijn stalling? Het was zijn idee? Nee, en dit is mijn bank, meneer de agent. Kijk, daar dus slaap ik altijd op, als hij er niet op letten. rot, rotzooien. Nou, je. dan moet jij eens goed luisteren, ouwe man. Nou, jij zou eens smedige poffer voor je kardes hebben, voor die dikke, male, dikke mop. Nou, vader! Gaat nee, nee. jongens, handel jij ja, dan op. Stiltoff! Mevrouw. Stilte! Ja, nou, Mevrouw, okay, nee, nee. ik, ik... Nee, stilte. O, oh, agent. Sorry, het spijt me verschrikkelijk hoor dat u getuige moet zijn van deze onsmakelijke ruzie. Het is namelijk allemaal een groot misverstand, maar ik denk dat we het nu verder zelf wel kunnen oplossen. Hmm. Weet u dat zeker? Ja, reken maar hoor, ja. ja. Reken dan maar. zullen we het hier maar een beetje bij laten, maar doet u in het vervolg maar een beetje rustiger aan. U heeft ja. buren <kliek> die waren ja. en die willen slapen. Ja. wat dacht je voorbij? Nou, vooruit er maar. Goedenavond samen. Dag, dag, dag, dag. Heer. dag. Hey. Kijk nou eens even. dat zijn van die. Uh, hoe heet het ook weer? Die kleine dingen, die gebakjes. Die voers. Ja, precies. Lekker. Kom, ik stap maar eens op. Ja, lijkt me een goed idee. Dan kunnen we allemaal gaan slapen. Zeg, uh, Harry. Verrek, maar is Harry? Harry heeft zich teruggetrokken op zijn kamer. Ze zijn natuurlijk klaar, maar ze zijn toch niet onsmakelijk. Oh, ik had eigenlijk gehoopt dat je met me naar huis had willen wandelen. Het is nogal laat. en...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 Maar ik breng u wel even huis. Nee, vader. Nou, dat zou heel vriendelijk van u zijn. Ah, een blokje om doet wonderen voor het slapen gaan. Zeg, Toos, mag jij de bank er even op? Ik ben over voor een kwartiertje terug. Werkelijk, heel vriendelijk. <laughs> ja, zo ben ik bij hem altijd geweest. Vriendelijk, ja. Ja, precies. <laughs> ja, dat is het juiste woord, ja. <laughs> Je hebt wel een figuur geslagen gisteravond, hè? Het komt nooit meer goed. Ze zal me niet meer willen zien. Ik heb er zoveel van voorgesteld. Ah, kak. Keurige dame. Ach, keurige is genoeg. Ja, maar waar vind je de ene die op Harry valt? Die is allemaal de schuld van jouw vader. Ja, A, is dat niet waar. En B vertrekt je straks weer. Gezellig mooi moeilijk koffie juist. Echt ouwet, half elf je de ochtend, iedereen lamp. Tja, we hadden het net over je. Neem even je afscheid, dan gaan we weg. Panu toe.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 Ik betaal hier 500 gulden per maand en hij komt mijn kamer niet in. Wint jij je nou niet zo op, seksmaniak? Ja. Ik weet dat ik hier niet gewenst ben, dat is beduidelijk geworden, maar ik heb jullie allemaal niet nodig, want ik logeer bij Jacqueline. Bij wie? Hm? Jacqueline. Tje, ben je tegen een lieve oude oma aangelopen. Oma, ze zou je jongere zusje kunnen wijzen, geen ponem. Ik heb het over die keurige dame van je. Wie? Jacqueline. Me mevrouw duivelshof. je gaat me toch niet vertellen dat je bij haar gaat logeren? Ik heb haar gisteravond thuisgebracht, ja. ...en vertelt hoe leuk jullie zijn voor een oude man als ik. En toen heeft ze me gelijk uitgenodigd. Prachtvrouw, echte dame, maakkeurig. Hou maar. Maar dat kan niet, ze is van mij. Het is niet eerlijk, ik pik het niet. Ze is van mij, hoor je. De kinderen, de mazzel. Oude smerlap, je blijft met je tengels eraf. Ik wip dat wel een keertje lang.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 Heer